7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. NS-topman wil weer samengaan met ProRail. De ChristenUnie onderzoekt splitsing euro... en Nibud bezorgd over het toenemend aantal leningen. NS-topman Meerstad stelt de splitsing van NS en ProRail ter discussie. Hij heeft erover een brief gestuurd aan de politieke partijen. In 1995 werden NS en ProRail gesplitst. NS gaat sindsdien over de treinen en het contact met de reizigers. En ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft die rigoureuze knip nog steeds negatieve gevolgen. Zo werd een vastgevroren wissel vroeger meteen door een machinist of stationschef opgelost. En nu mogen NS-medewerkers dat niet meer doen. En geldt er een speciaal protocol. Waardoor een ProRail-medewerker soms uren later voor een oplossing zorgt.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 Plasman verwacht dat justitie de zaak binnen een paar weken heeft afgerond. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft een lening. Dat is beduidend meer dan drie jaar geleden. Toen was dat nog ruim een derde. Dat blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk... van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting het Nibud. Hypotheken en roodstaan bij de bank zijn bij het onderzoek niet meegerekend.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 Een buurman die de man wilde helpen raakte gewond. De brandweer vond het lichaam van het slachtoffer later op de grond naast het bed. Bij een brand in een flatgebouw in Haarlem zijn vijf mensen gewond geraakt. Na een explosie ontstond een korte velle brand met veel rook. Eén persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn licht gewond. Uit voorzorg moesten de bewoners van acht appartementen hun huis uit. De brandweer van Haarlem haalde met een ladderwagen van hun balkons. In de loop van de nacht mochten ze hun huis weer in. Dan is het weer nog bewolkt en wat lichte regen. Later in het binnenland een paar buien. In de middag vanuit het noordwesten vaker zon. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog met ongeveer dezelfde temperaturen. Nou, we hebben een verkeersinformatie met een korte file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Het ultimatum dat de Syrische oppositie heeft gesteld... aan het regime Assad loopt straks af. Sander van Horen doet verslag vanuit Damaskus. In de slimste regio van de wereld begint de Dutch Technology Week... En hoe slim zijn ze hier eigenlijk precies in Eindhoven? En hoe krijg je een slimme student aan de techniek? Verslaggever Mark robin Visser zoekt het uit vanochtend. En het zou wel eens kunnen gebeuren dat NS en ProRail weer samen gaan. Er moet een onderzoek komen naar de splitsing van NS en ProRail. Dat heeft NS-directeur Bert Meerstad geschreven aan alle fracties in de Tweede Kamer. Tot 17 jaar geleden vormde ProRail en ns één bedrijf staat de directeur van NS, uh, wil er niet meer op ingaan. Maar wel aan de telefoon uh, Annelou van Egmond van NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wil uw directeur precies laten onderzoeken? U net zei, u zei het uitstekend. Uh, er is 17 jaar geleden besloten uh, in de politiek om uh, deze twee bedrijven te creëren vanuit één bedrijf. En wij pleiten ervoor om uh, te onderzoeken of dat uh, toen een goed besluit was. En kijken wat in de huidige situatie de beste oplossing zou zijn. Mm, maar goed, dan wil je, je wil een onderzoek, uh, lijkt mij, als het niet goed gaat. Is, je, is ah, ja, tevreden over de ontevreden over de huidige situatie? Het gaat niet zozeer om, de, om of meneer Meester tevreden is, het gaat om of de reiziger tevreden is. Hm. En, uh, en je kunt zien dat er uh, meerdere keren per jaar situaties zijn waarbij het niet goed genoeg is. En dat lijkt me voor ons alle reden om te pleiten voor een onderzoek. Uh, daarvan uitgaand dat uh, weer samengaan de situatie verbetert? Dat zeggen wij niet. Dat, dat is, dat is niet. de Volkskrant. De Volkskrant zegt dat. Uh, wij zeggen, laten we het onderzoeken. En wij lopen absoluut niet vooruit op de uitkomst van dat onderzoek. Mm, nee, dat is waar. Maar bekend is al wel dat uh, scheiding, dat is uit het verleden al wel, uit onderzoeken gebleken scheiding leidt tot meer bureaucratie en nodeloze vertraging. Dus oh, dan bent u al een eentje op pad. Dat zal weer uit het onderzoek blijken. Maar waar wij voor pleiten, en dat hebben we naar alle politieke partijen gestuurd die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma's Van zou het geen goed idee zijn om even te onderzoeken of dat toen een goed besluit was en of dat nu nog werkt? Ja. Vindt Meerstad, vindt de NS dat de huidige situatie niet kan blijven voortbestaan? We vinden dat het moet worden onderzocht, en dat we dan met de kennis van vandaag moeten gaan naar een situatie die voor de klant het allerbeste is. Het moet dus anders? Het moet voor de klant beter. Anders. Beter. En beter. Het moet beter. Het moet even. Nou, daar zijn we het over eens. Um, ja, toch heeft um, meneer Mest dat over uh, de rigoureuze knip tussen NS en ProRail... en de nog steeds negatieve gevolgen voor de reiziger. Nou, dat zat Welk... ik net tegen u. Hè? Ja, precies. Uh, ik, ik vraag even door. Welke negatieve gevolgen uh, bedoelt hij dan? Hij verwijst in die brief ook natuurlijk naar een aantal uh, uh, situaties die we de afgelopen winter nog gehad hebben. Waarbij uh, er of door winterweer of door technische problemen uh, pro uh, op het spoor uh, soms heel lang gewacht moest worden voordat de zaak was opgelost. En daarmee betekende dat klanten dus heel lang uh, ofwel op stations ofwel in treinen zaten en niet te bestemde plaatsen uh, kwamen. Ja, en daar is het openbaar vervoer natuurlijk niet voor bedoeld. Nee. B met andere woorden, het is nu niet flexibel genoeg? Ja, we denken dat het flexibeler zou kunnen. Ja. Heeft de splitsing trouwens ook voordelen opgeleverd? Nou, dat zou ook uit het onderzoek kunnen blijken. Uh, dus dat, dat allemaal, uh, laten we niet vooruitlopen op wat er uit zo'n onderzoek komt. Nee. Nou, vragen we even naar de andere partij, ProRail. Uh, misschien weet u dat. Willen die ook een onderzoek? Ik heb echt geen idee. Dat zou ik even aan ProRail moeten vragen. Ja. Nou, dat lijkt me een goed idee. Kunnen we nog gaan bellen? Doen we ongetwijfeld vanochtend nog? Um, opsplittingen zijn uiteindelijk natuurlijk gegaan in 1995... om de concurrentie op het spoor te bevorderen. Um, ja, die concurrentiepositie, wordt die aangetast... als eventueel NS en ProRail wil samengaan? Ja, je zou in zo'n onderzoek wel moeten meenemen... Uh, dat er op dit moment uh, meerdere partijen zijn... die rijden op de Nederlandse infrastructuur... Uh, en dat is inderdaad mogelijk gemaakt door die splitsing. Uh, en als uit onderzoek blijkt dat dat voordelig is... dan moet je een nieuwe situatie creëren... waarin je dat in ieder geval in stand kunt houden. Goed. brief van de heer Meerstad is geschreven aan de politieke partijen in Den Haag. Um, zijn er al reacties binnengekomen, weet u dat? Nee, het is eigenlijk gebruikelijk dat uh, dat soort brieven doorgeleid worden naar de commissies die de verkiezingsprogramma's schrijven. En uh, net als u en ik, uh, zullen we dan, als die programma's af zijn en de komende weken komen die beschikbaar, zul je in de programma's zelf kunnen lezen wat ze ermee gedaan hebben. Maar het is eigenlijk geen gebruik dat mensen daar één op één een, uh, een brief op terugschrijven. Je vindt het terug in het programma, of niet? Ja. Anne-Lou van Egmond van de NS, hartelijk dank. Graag gedaan. Dat u ons even te woord wilde staan. Goedemorgen. Gaan we naar Syrië, want het zal vandaag wel weer een gewelddadige dag worden in Syrië. Of misschien ook wel niet. Het zal over een paar uur blijken als het ultimatum van het vrije Syrische leger verloopt. Zij eisen dat Assad's troepen zich terugtrekken, want anders verbreken de opstandelingen het staakt het vuur. Correspondent Sander van Horen is in Damascus. Sander, merk jij dat de mensen gespannen zijn voor vandaag? Ja, toch wel hoor. Want kijk, niemand weet hoe serieus je het moet nemen. Uh, een commandant van het Vrije Syrische Leger in Syrië heeft gezegd dat er een ultimatum afloopt na het vrijdagmiddaggebed. Maar iemand buiten Syrië van datzelfde uh, uh, Vrije Syrische Leger heeft gezegd dat dat niet waar is. Dus ja, wat er precies gaat gebeuren, uh, uh, wie zich waar aan houdt. Het is nog helemaal onduidelijk. Maar er wordt hier natuurlijk wel over gesproken. Want het zou een belangrijk keerpunt kunnen zijn. Kun je eigenlijk wel spreken van een staakt het vuur, want er vallen iedere dag weer doden en veel ook. Ja, ik zat eraan te denken toen je zei een gewelddadige dag. Er is geen dag hier die niet gewelddadig is. Eh, elke dag loopt het aantal doden in de tientallen. En soms zijn er eh, tri ja, trieste uitschieters naar boven. Eh, dus ja, gewelddadigheid is het altijd. En eh, in het centrum van Damascus zul je dat misschien niet zo heel erg merken. Maar zodra je een beetje naar de buitenwijken gaat... dan, dan hoor je het in elk geval altijd eigenlijk wel dat er geschoten wordt. En eh, dat er ontploffingen zijn. Ja, nou, Je gaat zelf ook proberen vandaag daar een beeld van te krijgen. Je gaat op pad met vn waarnemers Waar kun je naartoe? Geen idee. Uh, dat klinkt heel stom, maar dat hoor je pas op het moment dat je uh, in je auto stapt... om achter zo'n konvooi aan te rijden. Um, zij zelf weten het natuurlijk wel, maar ze houden dat uh, geheim. Je ziet wel dat de VN nu uh, uh, op oorlogsterkte is. Klinkt raar om te zeggen, maar om um het zo maar even uit te drukken. dus uh, Ze zitten ook op andere plaatsen. Dat betekent dus dat ze vanuit Damascus veel naar uh, de buitenwijk hier in Damaskus gaan. Dus ik denk dat het daar ergens zal worden. Ja, ja, naar buiten Damascus dat doen ze niet? Dat doen ze wel, maar dat doen ze dan vanuit die plaatsen zelf. Dus ze hebben bijvoorbeeld een station in Homs. En uh, van daaruit uh, gaan ze, gaan ze uh, naar buiten. Maar wat me wel opvalt hier in elk geval... en dat blijkt me ook de situatie in Homs. Want uh, kijk, ze zijn er heel erg van bewust... dat ze niet overal kunnen zijn. Dus ze reageren vooral op uh, incidenten. Zoals bijvoorbeeld in Hoeluis, zoals bijvoorbeeld in Derrelzor. Dan gaan ze daar meteen naartoe. Maar in de tussentijd uh, hebben ze ja, korte trips, zou ik bijna zeggen. Ik zie de waarnemers die ik de afgelopen dagen heb trekken, eigenlijk maar een paar uur naar buiten gaan en dan zijn ze weer terug in hun hotel. Uh, en wachten ze op wat komen gaat. Dus ja, die trips waar ik nu achteraan ga, ik heb geen idee, maar het zou ook wel eens heel kort kunnen zijn dat ze met een paar mensen praten en dan weer terug gaan. Sander, we horen je verslag en zien je verslag later vandaag, ongetwijfeld van die trip. Sander van Hoorn hoort u vanuit Damaskus. We lenen steeds vaker en we lenen ook steeds meer, maar hoe erg is dat, hoort u straks. Staan wat betreft de verkeersinformatie geen files, goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Lenen om de boodschappen te doen. En lenen om die net iets te dure televisie te kopen voor het aanstaande EK-voetbal. Steeds vaker en steeds meer lenen we van de bank, van familie of van vrienden... via de creditcard. En we hebben het dus niet over hypotheken, maar over leningen van zo'n 500 euro of iets meer... Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting presenteert vandaag het onderzoek Geldzaken in de Praktijk. Van het Nibud, Gabriella Betonville, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We lenen dus veel sparen we ook nog wel? We sparen ook nog wel. Uh, op zich sparen, we, uh, sparen er meer mensen uh, dan drie jaar geleden. Maar het bedrag is wel een stuk naar beneden gegaan. Men, valt dat te verenigen? Aan de ene, te, te, aan de ene kant sparen en aan de andere kant lenen? Nee, dat is, uh, nou ja, aan de ene kant is het wel te verklaren. Mensen vinden het heel moeilijk om uh, geld van hun spaarrekening af te halen. We zien eigenlijk dat mensen sneller een lening aangaan dan dat ze aan dat buffertje komen. Dat lijkt me dom. Dat is zeker dom, want uh, op je spaarrekening krijg je zo'n 2% rente. Ja. En uh, als je je geld leent, dan ben je al heel snel uh, rond 10% rente kwijt. Nou, dat is de eerste les opgestoken. Je kunt dus beter je spaargeld dan aanwenden dan een lening nemen. Ja, klopt. Uh, maar aan de andere kant zien, zeggen wij ook altijd, als je niet kan sparen, moet je ook zeker niet gaan lenen. En wat wij nu dus ook wel zien in dit onderzoek, dat heel veel mensen dus een lening nemen die ze zich eigenlijk niet kunnen verantwoorden. Hmm. En is er dan verschil in leengedrag te zien tussen de hoge en de lage inkomens? Een lage inkomens lenen iets meer uh, dan hoge inkomens, uh, maar ook dat verschil is minder aan het worden dan uh, de afgelopen jaren. Hmm. En jongeren? Jongeren, uh, voor hun is lenen eigenlijk helemaal, hoort erbij. Zo'n 60% van de jongeren onder de 25 jaar uh, heeft een lening. En uh, wat wij zien is dat ze dat ook uh, niet als een probleem ervaren. Jongeren zijn natuurlijk heel optimistisch van aard. Uh, als ze die lening aangaan, verwachten ze altijd wel dat ze dat terug kunnen uh, betalen. Uh, maar zij kampen daardoor ook wel meer met uh, de grootste zorgen rond die lening. Ja, Wel zorgen, dus zij zien het niet als een probleem. Is het wel een probleem voor andere groepen? Nou, één op de twee huishoudens heeft een lening... en meer dan de helft daarvan kampt echt met geld zorgen door die lening. Ze ervaren het een last uh, en hebben echt moeite om die lening af te betalen. En de meesten zeggen ook uh, dat ze eigenlijk van tevoren... niet goed hebben nagedacht over die lening. En uh, nu ze die lening hebben ook uh, eigenlijk niet zo goed weten... hoe ze die moeten afbetalen. Hmm. Leren ze daar dan ook van, als ze achteraf zeggen... dit hadden we beter niet kunnen doen? Of doen ze het de volgende keer toch weer? <coughs> nou... Ja, hopelijk wel. Wat wij zien is dat uh, mensen die, die makkelijk staan... ten opzichte van lenen, uh, dat ook snel nog een keer doen. Uh, uh, ik had het gisteren nog over met een collega die iemand kende... die uh, uh, zijn auto moest gerepareerd worden. Er uh, was een hoge rekening, kon hij niet betalen Ze dus hij ging lenen bij uh, familie. Uh, na een jaar dacht hij van, ja, uh, er komt weer zo'n dure beurt aan. Laat ik toch maar een nieuwe auto kopen. Dus vervolgens ging hij een lening aan bij een uh, autobedrijf. Uh, zo had hij dus... op Twee leningen. Eentje nog bij familie om uh, uh, die oude auto op te knappen. En vervolgens een nieuwe lening voor die nieuwe auto. En dat, dat is wat wij vaak zien: dat mensen uh, ondoordacht uh, verschillende leningen aangaan. Ja, het lijkt me ook lastig om uiteindelijk dan nog overzicht, zoals deze man ook, om overzicht te houden. Hoe, hoe voorkom je dat, dat overzicht verloren wordt? Ja, het Heel simpel is het toch uh, minimaal één keer per jaar op een rij zetten... wat komt erin, wat gaat eruit. Uh, maar belangrijker is het, voordat je die lening aangaat... Eerst eens heel goed nakijken. Wat voor aflossing kan ik eigenlijk betalen? En we zien dat mensen dat uh, niet kunnen of, of onvoldoende doen. Uh, uh, en denken van nou, 200 euro per maand, 100 euro per maand, dat moet wel lukken om af te betalen. Uh, dat kan misschien één maand. Uh, maar bij een lening uh, ben je vaak jaren bezig om af te betalen. En daar zit hem juist de crux. Mensen hebben geen idee hoe uh, hun geld uh, door het jaar heen uh, uh, uh, verandert. Ja. En, en vindt u dat ze daarop gewezen moet worden? Nou, wij vinden het nu uh, te ver. Eén uh, op de twee huishoudens die dus een lening hebben... en ook nog eens uh, kampen met problemen daardoor. Uh, wij vinden dat te veel. En, en ook onverantwoord. Uh, niemand is gebaat met zoveel mensen die uh, krom liggen van de geldzorgen... en het ook niet terug kunnen betalen. Dus wij, maar moet je dan uh, pleit... een, bij, een bijsluiter erbij doen? Of, van overheidswegen of misschien wel van de bank, uh, van de financieringsinstelling? Ja, ja. We hebben de bijsluiter lenen kost geld... Ja. Maar wij zouden liever zien dat mensen veel meer bewust worden gemaakt. hoe ze kunnen berekenen of voor hun die lening wel verantwoord is. Er zijn verschillende tools, ook op internet. Ook op Nibet hebben wij de risicometer Lenen. waarin mensen kunnen zien van of een lening in hun geval verstandig is. En wij willen met banken en overheid gaan kijken van hoe kunnen wij mensen nou helpen. om de juiste keus te maken. Ja, dus ook banken moeten meedoen, want lenen misschien ook te makkelijk uit? Dat zou zeker kunnen, alhoewel de rem er nu wel op zit uh, bij banken... want ja. zij uh, willen ook graag dat hun geld terugkomt. Dus hopelijk helpt het Tij op dit moment om uh, uh, ja, met elkaar... tot een slimme oplossing voor dit probleem te komen. Gabrielle Betonviel van het Nibud. Hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar Mark Robin Visser. Die is in de slimste regio ter wereld. En steek jij wat op vanochtend? Luister eens, Marcel. Ja... Weet je wat het is? Stofzuiver. Nee, dat is toch geen stofzuiger, Marcel. Zo ook... klinkt het wel. Nee, dit is een scheerapparaat. Oh, uh, dit is gewoon een scheerapparaat. Ik, ik Een scheer ieder van Philips. Uh, waar Philips uh, ook mee groot is uh, geworden. Ja, en die ja. nog steeds in Nederland gemaakt wordt. Je hebt ook andere merken, zoals Brown en uh, noem er nog eens een paar. Maar dit is dan een. Ja. Dit is een echte Philips. Ja, en meneer Brouwer die heeft hem meegenomen, want die moest vanmorgen zo vroeg op, zei hij. Ja, dat hij dacht ik kan zich beter scheren als hij daar is. Uh, dan dat eerst thuis te doen. O, nou, hij ziet er wel heel patent uit. Ja, dankjewel. Uh, ja. Zeg, meneer Brouwer, u bent van uh, Brainport Development... en uh, onder andere de organisator van uh, de Technologieweek, de ja. Dutch Technology Week hier in Eindhoven... om te laten zien wat hier allemaal uh, uitgevonden wordt. Philips uh, ja. zat hier natuurlijk, maar er zijn ontzettend veel bedrijven... die hier uh, allerlei patenten... Het is echt een patentenmachine hier. Ja, wij doen hier in deze regio doet 50% van alle patenten in Nederland uh, per jaar. En ook in Europa is dit eigenlijk de grootste patentenmachine. Ja. En zonder dit had u dat scheerapparaat ook niet in uw handen gehad. En zonder dat had ik dat scheerapparaat niet in mijn handen gehad. Nee. Uh, en het apparaat niet. Kijk, een van de bedoelingen van die technologieweek... die begint vandaag met een weekend met de open dagen en zo voor het grote publiek... dat is om jongeren te interesseren voor techniek. Nou hebben we daar de afgelopen tijd veel over gehoord. Er gaan eigenlijk te weinig leerlingen en studenten... die storten zich op die uh, techniek. De PvdA heeft een voorstel gedaan... laten we het collegegeld voor die, voor die, ki voor die kids uh, afschaffen. Ja. Uh, hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u jongeren interesseren? Nou, door ze in ieder geval er dus mee echt kennis te laten maken. Door die bedrijven open te gooien te zeggen, ga eens binnen kijken wat het is. Want heel veel mensen hebben een heel verkeerd beeld van wat werken in de techniek is. Die denken, wat is wat dan, ja? die denken dat je daar een blauwe overal voor nodig hebt... en dat je s'avonds drie keer onder de douche moet om het vuil van je af te wassen. Maar als je hier binnen in die bedrijven komt, dan zie je clean rooms. Uh, daarbinnen is het schoner dan bij je thuis. En het is vaak heel boeiend en interessant werk. Dus u moet het beeld van de techniek veranderen? Ja, het beeld van het, de techniek veranderen en ook gewoon het beeld van het werken in de technologie. Wat is dat bij een bedrijf werken ja. waar ze hele ingewikkelde dingen maken? Ja, en waar kunnen we dan nu dit weekend bijvoorbeeld allemaal een kijkje nemen? Nou, bij ASML, waar ze machines maken waar chips mee gemaakt worden. Bij uh, FEI, waar ze elektronenmicroscopen maken. Maar ook bij VDL, waar ze en hele ingewikkelde dingen maken voor uh, satellietontvangst, maar ook bussen. Dus ja. die combinatie, maar, uh, en zo zijn er ook hele kleine bedrijven waar je kunt kijken. Maar je kunt ook voor, bijvoorbeeld gaan kijken op de high-tech campus. De slimste vierkante kilometer ter wereld. Hè. Daar vind je dus 8000 onderzoekers die elke dag bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling. Ja. 8000 onderzoekers. Ja. Het heet ook niet voor niks niet de Nederlandse Technologieweek, maar de Dutch Technology Week. Want ja. de voertaal is hier over het algemeen Engels. Bij heel veel bedrijven en onderzoeksinstellingen is de voertaal Engels. Maar dat komt ook omdat er ook heel veel mensen uit de hele wereld... uit India, uit China, uit Amerika hier komen werken. Ja. Om... Dat is tegelijkertijd ook weer een drempel misschien voor sommigen om in de techniek te gaan. Nou, dat merken we eigenlijk niet. Zeker niet met uh, jongeren van tegenwoordig die al vanaf de basisschool uh, uh, Engels leren. En het is natuurlijk altijd een beetje euro-Engels uh, wat we hier uh, praten. Nee, yes, of course. Yes. Yeah. Nou, weer standing hier nou in front of de automotive uh, gebouw. En uh, ik hoop dat het zo open gaat. En dan gaan we eens eventjes uh, de proef op de som nemen. Nou, ik ben ook heel benieuwd uh, wat we te zien gaan krijgen. Vandaag. Ik ook. Dankjewel. Tot straks. Marco B. Visser verdiept zich vanochtend in de technologie. De slimste vierkante kilometer ter wereld. Een spannende, maar vooral ook smeuïge rechtszaak tegen een politicus die ooit zeer dicht bij het Witte Huis was. De zaak is gisteren met een sisser afgelopen. John Edwards, die in 2004 ging voor het vicepresidentschap, was voor de rechter gedaagd vanwege vermeende corruptie. Er hing hem een gevangenisstraf boven het hoofd van 30 jaar. Maar zover is het niet gekomen.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 John Edwards gelooft niet dat hij iets illegaals heeft gedaan... maar dat hij fouten heeft gemaakt, ja, dat ontkent hij niet. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel ja, hij zegt dus wel fouten te hebben gemaakt... maar blijkbaar is dat dus niet strafbaar. Hoe corrupt zou hij zijn geweest? Hij zou campagnegeld hebben verduisterd. Daar gaat deze hele zaak over. In 2004 was hij de running mate van John Kerry. Dus toen ging hij voor het vicepresidentschap onder deze democratische kandidaat. Nou, dat smaakte naar meer. In 2008 deed hij zelf een gooi naar het presidentschap. Maar in de aanloop naar die campagne begon hij een buitelijke echterlijke affaire. Met een zekere Real Hunter, een, een videojournaliste. Nou, die stapte ooit op hem af en zei toen tegen hem, you're so hot. Nou, vanaf op dat moment was John Edwards was die volkomen verkocht. Affaire ging verder en verder. Daar kwam een buitenechtelijk kind uit. En hij heeft dat geld, of dus campagnegeld, daar ging de hele zaak dus over... ...heeft hij gebruikt om die affaire te verdonkeren manen. Deze hunter, hij zette haar in een mooi appartement neer. Ze vloog in aparte vliegtuigen achter hem aan. Ze kregen een mooie toelage van 9000 dollar per maand... ...zodat ze er mond hield. Dat kostte allemaal bijzonder veel geld. Ja, maar dat geld daarvoor inzetten, dat is toch strafbaar? Waarom is hij dan toch niet veroordeeld? Ja, zo simpel zit dat dan niet. Hè? Maar een, een, een deel van dat geld dat heeft hij gekregen, dat kreeg hij van een oudere aanbidster. Een zekere Bunny Mellon, 101 jaar oud. En dat geld dat stortte zij niet rechtstreeks in de campagnekas. Dat geld legde een hele ingewikkelde route af. Eh, nou, dan die, deze oudere dame, die Bunny Mellon, te oud om te getuigen. kwam dus niet in de rechtszaal. Nou, nog twee andere belangrijke getuigen die zijn inmiddels overleden. Nou, daar komt dan nog eens bij dat de regels voor campagne financiering in de Verenigde Staten. Die zijn bijzonder ingewikkeld, gecompliceerd. Nou, daarop allemaal heeft de jury gewoon zijn tanden stuk gebeten. Ja, en over die jury is ook het een en ander te doen geweest. Wat was daar aan de hand? Ja, dat was misschien nog wel het belangrijkste onderwerp op een gegeven moment de afgelopen dagen zeker. Die, die jury, die gedroeg zich bijzonder merkwaardig. Die maakte kledingafspraken. Die droeg op bepaalde dagen allemaal uh, dezelfde kleur kleding. En die matchte dan soms ook weer met de das van Edwards. Een lid van die jury zat permanent met een zakdoek voor zijn gezicht. Een ander lid, een dame, uh, die zat steeds uh, heel vriendelijk te glimlachen naar John Edwards. Eigenlijk ronduit met een te en een bijzonder charmante man, maar dat had je misschien al uh, begrepen. Dus ja, eigenlijk hele grote twijfel over de neutraliteit van, uh, van deze jury. Eind van het liedje was dat vandaag uh, de rechter vandaag hun oordeel dat ze uitspraken heeft gekwalificeerd als een mistrial. En slechts op één punt van de zes beschuldigingen kwam de jury kwam eruit, namelijk op dat punt van die, uh, van die ouderen aan Bidster, van die Bunny Mellon. En op dat punt zei de jury, ja, is, uh, is Edwards onschuldig? Dus de hele zaak, ja, dat was eigenlijk de hele grote overwinning voor Edwards. Nou, en wat gaat deze hele charmante man dan nu doen? Ja, dat is, dat is, zo'n zo zo politieke carrière is natuurlijk uh, kapot. Maar goed, zijn slotverklaring was eigenlijk uh, behoorlijk verbijsterend. was eigenlijk ronduit een verkiezingsspeech. Hij bedankte zijn familie, zoals kandidaten dat dan ook altijd doen. Hij zei, hij gaat weer armoede bestrijden. Wat inderdaad de, de, speerpunt, in tijd, de speerpunt van zijn campagne was. Ja, goed, natuurlijk allemaal toch wel vrij kansloos. Hè? Het feit dat hij indertijd zijn vrouw bedroog... Uh, terwijl ze borstkanker had, dat was natuurlijk geen mooi verhaal... Het het feit dat een campagnemedewerker, dat hij die zover had gekregen uh, om zijn buiten, buitenechtelijke kind te erkennen. Opdat hij maar zelf tijdens een campagne buitenschool bleef, was natuurlijk ook allemaal niet heel fraai. Dus uh, John Edwards veel vrienden in Washington heeft hij niet meer. Maar ja goed, Washington is vergevingsgezind. Bill Clinton is er in de tijd ook mee weggekomen. Dus je weet maar nooit. Correspondent Wessel de Jong vanuit Washington.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 U schrijft in die brief ook natuurlijk naar een aantal situaties die we de afgelopen winter nog gehad hebben. Waarbij, of door winterweer of door technische problemen. Dus heel lang gewacht moest worden voordat de zaak was opgelost. En daarmee betekende dat klanten dus heel lang uh, ofwel op stations ofwel in treinen zaten. en niet te bestemde plaatsen kwamen. Ja, en daar is het openbaar vervoer natuurlijk niet voor bedoeld. En toen er nog geen splitsing was, mocht bijvoorbeeld vastgevroren wissel door een machinist worden losgemaakt. Nu moeten NS-medewerkers wachten op medewerkers van Spoorbeheerder ProRail. ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant. Partijleider Slop zei NTV-programma Knevel en Van de Brink dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. Dat wordt steeds meer duidelijk. Dat de euro natuurlijk ook een start heeft gemaakt die niet helemaal goed is geweest. Dat de verwachting was dat die economieën wel naar elkaar toe zouden groeien. Hè? De, de zuidelijke en de noordelijke, die toch ver van elkaar afstonden. Maar wat zien we nu eigenlijk gebeuren? Ik kijk ook naar de rapporten van de Europese Commissie van gisteren. Ze komen eerder nog verder van elkaar ja. af te staan dan dat ze dichter naar elkaar toe groeien. En dat onderzoek naar de euro moet na de zomer klaar zijn. Nederlanders lenen steeds meer. Eén op de twee huishoudens heeft een lening. Dat is veel meer dan drie jaar geleden. Toen was het nog één op de drie huishoudens. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting het Nibud. Eén op de twee huishoudens is gewoon veel. Als nou al die mensen er geen problemen mee hadden, had je ons niet gehoord. Maar de helft van die mensen heeft gewoon echt grote geldzorgen... omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ze hadden liever minder willen lenen.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 Een paar weken geleden heb ik informatie gekregen van de officier van justitie over de gang in het onderzoek. Zij zei mij dat het ziekenhuis zelf als organisatie verdachte is. En de heer Mulder en de heer Bonja zijn ook als verdachte aangemerkt. Justitie verhoort momenteel verdachten en getuigen in de zaak zijn Plasman. Het RTL-tv-programma 24 uur tussen leven en dood van producent iWorks werd na één uitzending geschrapt vanwege de ophef over de privacy van patiënten. In Baltimore, in het oosten van de VS, heeft een man van 21 zijn huisgenoot gedood. En het hart en een deel van de hersenen van die man opgegeten. De man had het hoofd en de handen van zijn slachtoffer verborgen in het washok in de kelder van zijn ouderlijk huis. De lichaamsdelen werden gevonden door zijn broer. De verdachte heeft bekend. En op zijn aanwijzing is in een vuil container de rest van het lichaam gevonden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 De twee belangrijkste brancheverenigingen in de theatersector hebben de theaters, schouwburgen en producenten opgeroepen om de prijzen van de kaartjes per 1 juli weer te verlagen. BTW op theaterkaartjes was sinds 1 juli vorig jaar verhoogd naar 19 procent en gaat nu weer terug naar 6 procent, zoals afgesproken in het Vijfpartijenakkoord. We gaan erover praten met de directeur van de vereniging van Schouwburg en Concertgebouw, directies Martin van Ginkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet u daar een oproep voor doen? Doen theaterdirecteuren en producenten dat niet uit zichzelf, die prijs verlagen? Nou, het is al zo dat er al naar buiten is gebracht door een aantal theaters, hè, dat zij dat al aan het doen zijn al. Uh, maar goed, het is deze week definitief uh, uh, geworden in het besluit en naar buiten gebracht. En wij vonden het uh, verstandig om dat dan nog een keer goed onder de aandacht te brengen. Ja. Uh, zodat ook het publiek weet dat, uh, ja, dat, dat het, het publiek uh, gewoon echt op de hoogte is. Dat ja, de kaarten uh, voor uh, de toegangskaart gewoon weer uh, lager kunnen worden... nu dat het btw tarief uh, gelukkig lager uh, gaat worden. Ja. En uh, dat dus weer betekent dat uh, ja, we al die mooie voorstellingen... voor weer een breder publiek, nog breder publiek, gewoon weer uh, voor kunnen leggen. Directeur van Theater Stilburg, Rob van Steen, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de prijzen al naar beneden gedaan? Ja, inderdaad. Nou ja, per 1 juli gaat dat gebeuren. Dat heeft onze staatssecretaris nu net laten publiceren. Ja. En wij gaan dat volgen, inderdaad. Ja, en wat gebeurt er dan met kaartjes die al verkocht zijn voor voorstellingen na 1 juli? Uh, uiteraard krijgen die mensen hun geld terug, want die hebben kaartjes verkocht met 19% btw. Ja. Er is nu besloten dat dat 6% is. Daar zit verschil tussen. En dat krijgen ze van ons weer terug. Is dat niet heel erg lastig? Ja, dat is een hele administratieve gebeurtenis in het theater zoals dat van ons. We hebben nu uh, zo'n 50.000 kaarten verkocht. En uh, van ieder van die kaartjes uh, gaan we uitrekenen hoeveel btw erop zit en geven dat aan de mensen terug. Mm, meneer Van Ginkel, uh, dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè, dat het een lastige operatie is. Hoe, hoe moeten theaterdirecteuren dat aanpakken? Ja, goed, dat, dat, dat, dat kijkt natuurlijk allemaal individueel uh, hoe ze dat echt gaan doen. Uh, maar wat wij zien, ja natuurlijk het is zo, dat is een operatie, maar we doen het ook voordat wij uh, echt het voordeel aan het publiek terug willen laten geven. Dus dat is dan wel veel werk. En dat is een inspanning. Maar we doen die inspanning graag. Uh, omdat je natuurlijk toch uh, het liefste wil dat er zoveel mogelijk mensen gebruik maken van, uh, van, van, van die voorstelling. Ja. En ik kan u verzekeren dat, uh, dat, dat gelukkig uh, iedereen in die sector alledaag daar ook mee bezig is. Dus die inspanning uh, er ook echt voor over heeft om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar u pleit er dus echt voor dat geld terug te geven en niet te zeggen, uh, ja, die mensen die ze al gekocht hebben, hebben pech gehad? Nee, dat, dat, dat hoor ik in ieder geval van veel van mijn leden, dat zij zeggen van nee, we gaan het, uh, zoals uh, Rob van Steen het toch zegt, ja, we gaan het gewoon teruggeven, want het is natuurlijk een belastingmaatregel, hè? Die, uh, die is veranderd en gelukkig is veranderd. Uh, ja, en, en dat, dat, dat voordeel, moet... dat is dan nou logisch dat het bij de consument terechtkomt. Precies, en het kan veel geld schelen, denk ik. Wat zegt u? kan veel geld schelen. Uh, nou ja, goed, voor, de, voor de consumenten scheelt dat natuurlijk behoorlijk... of je in plaats van, uh, van zeg maar, uh, zo, zo de 19 uh, betaalt... of dat dat gewoon een heel stuk lager wordt. En dat is natuurlijk een, uh, een voordeel waardoor je eigenlijk kunt zeggen... nou ja, het uh, wordt echt weer goedkoper om naar muziek, dans en theater te gaan. Ja. Meneer Van Steen, heeft u het vanwege de rompslomp wel overwogen... om niet terug te betalen? Want, want hoe, gaat u, hoe, gaat u, hoe gaat u het bijvoorbeeld doen? Hoe geeft u dat geld We beginnen niet overwogen, omdat... We zeggen dat uh, de, de besluiten over het BTW worden in Den Haag genomen. Uh, da, daar gaan wij niet over als theaters. Het prijsbeleid gaan wij wel over. Maar we zijn niet zo opportunistisch dat we nu in 1 keer per 1 juni de netto prijzen gaan verhogen. Uh, dus uh, nee, we geven het netjes terug aan de klant. En uh, nou, we kennen van iedereen uh, de contactgegevens en de bankrekeningnummers. Dus in uh, de maand juli gaan wij toch uh, meer dan anderhalve ton aan euro's weer teruggeven aan ja, het land. Ja, dat is natuurlijk. Um... Dat is mooi. En uh, ze hoeven er dus zelf niet om te vragen. Uh, heeft u trouwens wel gezien dat de verkopen terugliepen... door, die hogere, door het hogere btw tarief Nou, we zagen wel dat mensen twijfelden of ze nu-kaarten moesten kopen... of uh, na 1 juli. En dat is natuurlijk als gevolg van de, de besluitvorming. De details van het lenteakkoord lieten even op zich wachten. als theaters hebben er ook even op gewacht, op die uitwerking. Maar het publiek dus ook... Uh, en, en wij zijn zeer blij dat het nu helder is. En uh, doen dan ook een oproep aan het publiek om alsnog een kaartje te kopen. Hm. Omdat ze uh, inderdaad uh, goedkoper zijn geworden. Ja, precies. Oproep aan het publiek om meer kaartjes te kopen. Meneer Van Ginkel, verwacht u het ook dat er uh, meer kaarten weer verkocht gaan worden? Nou ja, goed, je, uh, zeg maar de, de, de btw prijsverhoging is natuurlijk wel echt een element geweest... Uh, waardoor mensen inderdaad gingen aarzelen of, uh, of misschien gewoon eens een keer wat minder uh, gingen. Uh, dat weten we natuurlijk niet keihard nog uit cijfers... maar dat is natuurlijk wel een, een tendens uh, die je uh, die, die, uh, kon vermoeden. En nou, die, is, die drempel is gelukkig weer weggenomen en daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Martijn van Ginkel, directeur van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies. En Rob van Steen, directeur van de Theater Stilburg. Goedemorgen, hartelijk dank. Beiden. Tof het hek? Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. Opvallend bericht. Hadden we vanochtend al in sportoverzicht. Ja. Theo Bos heeft lang rondgereden in de Giro. Hij viel al in de tweede etappe, maar hield het vol tot de zestiende. Met een gebroken wervel. Ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dit zijn dingen die ook in het gewone leven wel eens voorkomen... en waar je nooit blij mee bent uh, achteraf. Hij is inderdaad in die tweede etappe uh, fors gevallen. Het zegt wel iets over de cultuur van het wielrennen... want uh, we kennen allemaal de beelden van wielrenners... met grote wonden, prikkeldraadwonden... en uh, we fietsen gewoon door. Dus ik, ik stel me ook zo voor dat dat daar aan tafel ook gegaan is. Ja, wel pijn aan je rug. En toen ging hij doorfietsen... en dat ging eigenlijk relatief redelijk. Alleen elke keer na afloop had hij wel erg uh, veel pijn. En... Uh, uh, ja, na terugkomst en uiteindelijk uitvallen in de 16 etappen, bleef hij die pijn houden. En dus iemand moet toch maar eens een fotootje maken. En iedereen is natuurlijk erg geschrokken. Uh, aan de ene kant ben je natuurlijk altijd makkelijk geneigd te zeggen... dat hadden ze toch wel eerder moeten ja. zien. Uh, dat, dat, dan zou je van iedereen een foto moeten maken. Momenteel kijken we naar een sport waarbij je met een spons met water... al tot de meest wonderbaarlijke genezingen kan komen. Hè? Mensen die, die, die kermend op de grond liggen en een minuut later weer sprinten. Het zit niet in de cultuur van het wielrennen. De klachten zijn blijkbaar toch niet zodanig geweest... dat de die echt goed is waarbij die ploeg meteen dacht we moeten iets. Dus het is een wonderlijk verhaal en achteraf moet je alleen maar heel heel erg blij zijn... dat het dan op deze manier afloopt en dat die met een paar weken rust weer een heel eind kan komen. Het zal wel een, een mooi breukje zijn, zoals het heet, een rechtbreukje. Maar het neemt niet weg, het zet je wel even aan het denken en het doet je erg schrikken. Want je hebt natuurlijk allemaal het scenario voor ogen wat had er kunnen gebeuren als... nou dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. Maar het is, is en blijft een wonderlijk verhaal en het zegt ook wel iets over de ja, zeg maar mentale hardheid... Van Theo Bos. En eigenlijk van alle wielrenners. Ja, en hij zou over twee weken alweer kunnen fietsen. Dat ja, dat ook, is het verhaal. Dus het, is, het moet een, een mooi breukje zijn. Om het ja. dan maar zo te zeggen. Ja, goed. Dan Volleyball in de zaal. Daar tellen we niet meer mee op dit nee. moment. Op het strand doen we het wel goed. WK volleyball is ook aan de gang in Nederland. Um, Gaat Nederland daarvoor olympische medailles nog, denk ik? Nou ja, we hebben in ieder geval twee duo's die zich al geplaatst hebben. Keizer van Iershol zijn twee vrouwen. Die gaan naar hun eerste spelen. Hebben laatst ook op de World Tour een, een, een toernooi gewonnen. Dus dan doe je echt mee. Staan echt hoog genoteerd. Dus zullen wel hoge verwachtingen hebben. Willen dat zelf een beetje temperen. En dan hebben we als beroemdste natuurlijk Nummerdoor en Schuil. Nummerdoor die naar zijn vijfde olympische, spe of, uh, Schuil, zijn vijfde olympische spelen al gaat. Uh, bereikte de kwartfinale in Peking. Uh, willen eigenlijk... Eigenlijk maar één ding, dat is een Olympische medaille. En het liefst natuurlijk de allerhoogste. Uh, die EK hier, als je naar buiten kijkt, het is niet helemaal beachvolleybal weer. We hadden het een weekje eerder moeten houden natuurlijk. Wat dat betreft hebben ze wel een beetje pech. Uh, zij zijn al geplaatst, er zijn nog allerlei andere duo's die hopen en denken via hele ingewikkelde routes. Dat wordt heel moeilijk. Boers maar Spijkers, dat zijn twee mannen. Dat zijn de enigen die nog wel enige kans hebben, moet het allemaal meezitten. Maar nummer door schuil, uh, ja, zou je toch een medaillekandidaat kunnen noemen in, uh, in, in, uh, de, op de medaille die spelen straks in Londen. En Keizer van Iersel, uh, dat zou een beetje de dark horse kunnen zijn. Als alles mee zit, komen, kunnen die ook een heel eind komen. Dus we doen wel echt mee met dat beachvolleybal. En opvallend is dat ook steeds meer spelers op jongere leeftijden... de, de overstap vanuit de zaal naar dat beachvolleybal maken. Omdat ze het uh, ja, gewoon leuker vinden. En de route naar de top wat korter lijkt. Maar de, de, de concurrentie internationaal is enorm hoor. Ook met name vanuit Brazilië en dergelijke landen. Dus het is geen zekerheidje, maar we doen daar wel volop op met in ieder geval. Dat is goed nieuws. Dankjewel, Tom. Joi. Ja, technische talenten. Daar zit Nederland op te wachten. Die zoeken we zo dadelijk. En Mark Roby Visser zoekt in Eindhoven. Verkeersinformatie kan ik niet kort over zijn. Ik wou zeggen geen files. Maar John Bakker bij de ANWB staat toch nee, wel iets. Ja, we hebben een aanrijding op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. En dat zorgt voor 6 kilometer file tussen knooppunt Rijkenvoort en de afrit Kuik. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Over iets meer dan drie uur verloopt in Syrië het ultimatum. dat een commandant van het vrije Syrische leger aan het regime van Assad heeft gesteld. En voor die tijd moeten de troepen van het regeringsleger zich dan terugtrekken uit de steden. Doen ze dat niet, dan zullen de opstandelingen het bestand opzeggen. Over de gespannen situatie in Syrië praat ik met Abrahim Miro, lid van de oppositionele Syrische Nationale Raad. Meneer Miro, goeiemorgen. Goeiemorgen. Meneer is er eigenlijk wel een ultimatum? Want ja, die commandant zegt, leider van het Vrije Syrische Leger... Zegt dat dat niet echt een ultimatum is. Hoe, hoe moeten we dat beoordelen? Ik denk dat je dat niet um, als ultimatum uh, in de brede zin moet zien. Um, deze uh, commandant in Syrië die dat heeft aangekondigd... Uh, heeft niet volledig controle over alle eenheden van het Syrische Vrije Leger... De commandant in buiten Syrië die in Turkije zit, die heeft dat wel. Die heeft uh, wel gezegd dat zij zich nog steeds houden aan het verdrag en de zespuntenplan van Annan. Dus dat, dat uh, ultimatum uh, gaan ze niet uh, implementeren vandaag. Wat hij wel gezegd heeft, is dat hij uh, Kofi Annan heeft opgeroepen om uh, te erkennen dat dit plan eigenlijk uh, is mislukt. Ja. Eh, omdat eh, de afgelopen maanden keer op keer dit regime heeft dat plan geschonden. En de bloedbad in Hola is een voorbeeld daarvan. Ja, en eh, verwacht u dan dat er vandaag veel gaat veranderen of eigenlijk niet? Ik, ik verwacht eh, misschien op bepaalde plekken waar. Eh, eh, eh, zal dat eh, licht toenemen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd, geen. Eh, geen eh, ja, drastische toename ja. uh, in het geweld. En dat, dat heeft ook te maken met een aantal aspecten. Het Syrische Vrije Leger wordt sterk, steeds uh, sterker, uh, steeds uh, beter georganiseerd. Maar qua, qua um, balans uh, in, in, in, in, in, in soort wapens uh, maken ze nog steeds geen partij... voor, uh, uh, voor het regime van Assad, die steeds uh, wordt gesteund door Rusland en de uh, ja, 26... Uh, mei uh, is er nog een, een schip met lading uh, zware wapens geleverd door Rusland aan Syrië. Hm. Dus ze kunnen eigenlijk het Syrische leger met wapens niet verslaan op dit moment. En Syrische militairen, officiële militairen, lopen ook niet massaal over. Hè? Wat, wat stelt dit vrije Syrische leger eigenlijk voor? Kijk, het Syrische uh, vrije leger heeft wel de steun van de bevolking. Dat zijn deserteurs die... Uh, erin geslaagd zijn om, om het leger te vluchten... en dan vervolgens gestationeerd... Uh, rondom die steden die uh, heel veel demonstreren en tegen Assad zijn. Hmm. Dus die hebben wel die steun. Uh, kijk, als wij uh, naar de situatie kijken... Uh, de grens met Turkije, de grens met Libanon of uh, uh, het Noordoosten, bijvoorbeeld in Deirazur... daar is het leger eigenlijk uh, van Assad toch wel deel, grotendeels verslagen. Alleen met zware alternie en wapens hebben ze de controle... en zodra ze weg zijn heeft het Syrische Vrije Leger weer de controle. Nou, maar kunt, u het, kunt u het vergelijken met bijvoorbeeld de situatie in Libië? Met, met de opstandelingen leger daar, zit er structuur in? In, in Libië uh, um, uh, was, uh, was, uh, waren de opstandelingen uh, minder getraind dan het Syrische Vrije Leger. Want deze zijn echt uh, beroepsmilitairen. Uh, um, uh, maar het probleem van hen is dat zij niet de wapens hebben die uh, de Libiërs hadden. En ook zeker niet de steun, de luchtaanvallen van de NAVO die de Libiërs hadden. Dat hebben ze deze mensen niet. Dus uh, uh, dat is eigenlijk ook een, een, een, een, een zwaktepunt van het Syrische vrije leger. Maar uh, tegelijkertijd, uh, ze worden steeds sterker. Want uh, het regime wordt steeds zwakker en het verliest eigenlijk hier en daar. En ik denk bijvoorbeeld: ik heb um, uh, gisteren en vandaag wat mensen gesproken. Um, en mensen hebben het niet echt uh, veel over dat ultimatum. Mensen hebben het meer over aspecten die op de grond nu spelen. Bijvoorbeeld uh, de staking van uh, die handlagen in Damaskus. Uh, die afgelopen vrijdag, um, de bazar, de souk, de oude souk. Al die uh, winkels uh, en bazaars zijn gewoon uh, gesloten. Als protest tegen het bloedbad in Hola dat uh, door het regime is, is, is veroorzaakt, of gedaan. Um, en dat heeft een enorme impact. Dat is de ieder de groep die tot nu toe Assad als eigen... Hè, als, als aanhang van Assad zag, maar die zijn, die zijn het gewoon zat. Ja, uh, dus er wordt, er wordt misschien wel de kaart gezet op burgerlijke ongehoorzaamheid... en niet zozeer op, op geweld. Nou ja, allebei. Ik denk dat het ene niet zonder het andere op dit moment kan. Uh, um, uh, koffie aan hand, uh, Die mensen hebben het geaccepteerd, dit verdrag. Uh, uh, Syrische Vrije Leer, de, de, de oppositie. Maar ze die hebben wel een kritiek op Anan uh, en zijn plan. Jullie hebben geen uh, plan B. Hoe, hoe, hoe gaan jullie dat implementeren? Nee. Dit en, regime en... doet dat niet. Nee. Dus, dus ze gaan natuurlijk ook zelf andere alternatieven zoeken. Nee. Namelijk die burgerlijke ongehoorzaamheid. En, en daar, dat is niet voldoende. Dit regime is niet altijd onder de indruk hmm. van burgerlijke ongehoorzaamheid. Nee, Bijvoorbeeld, en... ze, hebben, ze hebben als voorbeeld gewoon die winkels die dicht gaan. Uh, gaan ze gewoon die slotten gewoon met enorme hamers openbreken. Maar dat plan van Anan... Want er wordt toch steeds weer aangerefereerd. Uh, anders houden we ons daar ook niet meer aan. Maar, maar stelt het dan nog iets voor? Is er nog enige hoop dat dat iets zal bereiken? Ja, kijk, uh, uh, het is heel tragisch. Ik denk dat het plan van Anon is als een doodgeboren kind. Omdat uh, het internationale gemeenschap. Geen uh, instrumenten heeft om Assad te dwingen om het te doen. Ja. Uh, Zouden die er wel komen? Misschien, want vandaag een belangrijke dag. Hè? Poetin gaat praten met uh, Hollande, bijvoorbeeld. Uh, kijk, uh, ik denk dat we helaas door deze fase heen moeten uh, voordat de volgende fase bereikt is. Um, uh, Syriërs, uh, ik, iedereen, iedereen die ik spreek, die, uh, zijn ervan overtuigd... dat dit regime zal nog altijd blijven geloven in, um, in militaire overwinning. Uh, zolang er geen serieuze dreiging is van de buitenwereld. En Rusland, eh, ja, eh, haar houding is echt eh, schandalig, vinden we als Syriërs. Eh, het is niet alleen maar bij het blokkeren van alles wat in de WN eh, plaatsvindt, maar ook het leveren van wapens die ook daadwerkelijk aan een regime die. Uh, kinderen afslacht. Uh, uh, en, en ik verwacht niet in de, in, in, in, de na, in de nabije toekomst... dus in de komende weken... dat Rusland drastisch haar, haar positie verandert. Maar dit kan niet zo doorgaan. Nee. En ik denk dat hij op een gegeven moment ook buiten de VN naar oplossingen moet gaan zoeken. Goed. Abraham Miro, lid van de oppositionele Syrische Nationale Raad. Hartelijk dank dat u ons da even het woord wilde steken. Dank u. Goedemorgen. We gaan nog even naar Eindhoven, naar Mark Robin Visser. Want in Eindhoven begint vandaag, op vrijdag... de Dutch Technology Week. Ja, en wat kan je daar dan allemaal zien? Dan heb je bijvoorbeeld zorgrobots en huishoudrobots... en chirurgische robots en ook knuffelrobots. En ik probeer nu al een hele tijd een knuffelrobotje... in de vorm van een soort dinosaurus tot een hoogtepunt te brengen. Maar het lukt nog niet heel Pardon? erg. Hij reageert <laughs> niet erg op mij, hè? Uh, nee, hij moet ook nog even wakker worden natuurlijk. Ja. Je moet deze, deze Je moet robots echt helemaal zelf opvoeden en, uh, en genoeg okay. aandacht geven. Nou, dan ga ik daar nog maar even mee door. Robin uh, Soeters is hier, die uh, weet alles van, uh, van die robots hier. Die is zelf net ook wakker. Dus we gaan uh, langzamer zeker de uitvindingen bekijken... die hier allemaal tijdens die Dutch Technology Week in Eindhoven zijn te zien. En die begint dus uh, dit weekend. Dus ik zou zeggen, kom dat zien. En tot straks. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Met Marjan Rijkswaterstaat presenteert vandaag cijfers waaruit blijkt dat meer asfalt de files oplost. Dat schrijft de Telegraaf. In de eerste vier maanden van 2012 stond het verkeer minder vaak vast, terwijl het aantal bussen, auto's en vrachtwagens gelijk bleef. Volgens Rijkswaterstaat komt dat vooral omdat belangrijke wegen de afgelopen tijd zijn verbreed. Zoals de A74 bij Venlo en de A4 ter hoogte van Leiderdorp. De file druk is inmiddels terug op het niveau van 2000. Trouw meldt dat de politie minder gaat controleren op fietsen zonder licht en bellen achter het stuur. Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat fietsen zonder licht niet gevaarlijker is dan fietsen met licht. En handsfree bellen is net zo gevaarlijk als bellen met een telefoon in de hand. Dat is onderzocht door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het Openbaar Ministerie neemt dat onderzoek over. Volgens de Irish Times heeft nauwelijks 50% van de kiesgerechtigden... gestemd tijdens het Ierse referendum... voor of tegen steun aan het Europese noodfonds. Kans wijst het slechte weer aan als de belangrijkste oorzaak. Vooral oudere mensen zouden uh, voor hebben gestemd. Vanaf 9 uur van morgen worden de stemmen geteld. Vanaf Dublin Castle wordt de einduitslag dan in de avond bekendgemaakt. De Telegraaf publiceert een ingezonden brief van een moeder... van een van de slachtoffertjes van Robert M. De brief is aan M. gericht... En en ze vraagt hem met klem om niet in hoger beroep te gaan, zoals hij gisteren aankondigde. De moeder schrijft, je hebt gezegd spijt te hebben. Bij spijt hoort schuld en boete, Robert. Vergeven zal ik je nooit, maar je kunt nog een beetje respect winnen door boete te doen. Accepteer de uitspraak van 21 mei en laat ons alsjeblieft verder met rust. Volgens het AD zijn zeker 80 mensen in vijf ziekenhuizen verspreid door het land, besmet geraakt met de resistente VRE-bacterie. Het is voor het eerst dat de bacterie gelijktijdig op meerdere plekken wordt ontdekt. De oorzaak van de uitbraak is niet bekend. Volgende week komen onderzoekers bijeen om extra maatregelen te nemen en om te onderzoeken waar de uitbraak vandaan komt. Het medische tijdschrift The Land zet. Oncology schrijft dat het aantal gevallen van kanker de komende jaren wereldwijd zal toenemen. Tot 2030 met 75 procent. Vooral in de ontwikkelingslanden zal het aantal gevallen van kanker stijgen. Onder andere een verwesterd eetpatroon is daar een oorzaak van. Nederland zelf al dan kwam woensdag maar moeizaam langs Slovakije. In het oefenduel na aanloop naar het EK. Datzelfde gold gisteravond ook voor Duitsland, schrijft het Duitse voetbalblad Kikka. Duitsland won weliswaar met 2-0 van Israël... maar het was een kleurloze wedstrijd volgens het tijdschrift. De aanval viel tegen en de verdediging kon niet laten zien... dat ze zich verbeterd had sinds de verloren oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Net als voor Nederland is nu ook voor Duitsland de oefenserie voorbij. Op 9 juni speelt Duitsland tegen Portugal. En examens ook bijna vandaag, voorbij. Allerlaatste dag van het eindexamen vandaag. Zowel voor de HAVO als voor VWO staan talen als Russisch, Arabisch en Fries op het programma. Kandidaten die de Volkskrant sprak van scholengemeenschap De Borgen uit Leek... die zijn al klaar. De 19-jarige Niels de Jong ziet de uitslag met vertrouwen tegemoet. Dat ik zak lijkt me uitgesloten. Ik ben wel klaar met school. Ja. Voor de 17-jarige Joyce Singerink wordt het spannend. Ze kreeg de bof toen het examen begon... Maar daar gaat ze komende weken aan het strand in Portugal even niet aan denken. Dat kon ik ook niet doen. Na acht uur Aris Lop, leider van de ChristenUnie, over de euro. Hij wil een onderzoek naar een euro voor het noorden en het zuiden van Europa. Twee euro's Hoort dus. Hoort u slop zo over, na acht uur. De Radio 1 Sportzomer.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 Dit is Radio 1.